Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Flexwoningen en prefabhuizen zijn een stuk brandgevaarlijker dan normale huizen. Volgens de brandweer zien ze vaker gebeuren dat het vuur snel opleidt en overslaat. Ze zeggen in het AD dat er wel wordt gebouwd volgens de regels... maar dat die regels niet up-to-date zijn. Ook verduurzaming zorgt voor brandgevaar. Veel isolatiemateriaal is brandbaar. En zonnepanelen en warmtepompen zorgen ook voor extra brandgevaar. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken is in Saoedi-Arabië. Hij is daar op bezoek om te praten over onder meer een staakt het vuren in Gaza. Blinken reist morgen door naar Jordanië en Israël. Ook spreekt hij met belangrijke politieke mensen uit Qatar, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten over de oorlog. Het Openbaar Ministerie ziet het niet zitten dat gemeenten zelf flitspalen kunnen gaan plaatsen... In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag willen ze dat wel. Als ze zelf kunnen bepalen waar er geflitst wordt in hun gemeente... kunnen ze meer mensen pakken, denken ze. Maar dat je eigenlijk ziet dat er met betrekking tot het plaatsen van nieuwe flitspalen... of het toevoegen van meer handhaving eigenlijk de afgelopen jaren heel weinig is gebeurd. Dus dat willen we zelf gaan doen. Het Openbaar Ministerie ziet dat niet zitten... en wil zelf blijven bepalen waar flitspalen komen. Anders zijn ze bang dat er overal palen komen te staan en dat het een zooitje wordt... En Joost Klein begint vandaag echt aan zijn grote droom. Vanochtend is hij vertrokken naar Malmö. Volgende week is daar het Eurovisie Songfestival. Op Schiphol stonden kranten en tv-zenders om op te wachten. De Telegraaf vroeg hoeveel koffers Joost meeneemt naar Zweden. Twee. Ik heb twee koffers. Oké. Okay. En wat zit er allemaal in? Uh, te veel kilo van inhoud. Ja, dat ook mijn ochtend. En weet je, dat is wel de vroeg van dit. Hallo, morgen je... Nederland, Nederland, hé! Nee. Ik heb geen wapens bij me, geen drugs bij me uh, en heel veel baby wipes. Ja, of die natte doekjes hem gaan helpen weten we over dik een week. Volgende week donderdag is de halve finale met Joost en zaterdag is de finale van het Songfestival.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 Bij knooppunt Badhoevendorp is de weg helemaal dicht. Omrijden kan via Amsterdam, over onder andere de A5, de A10 en de A2. Verder nog een ongeluk op de A7, den oever richting Zaanstad. Tussen Wochnem en Avenhoorn een kwartier file rijden. Door een ongeluk is de linker reishoek afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 Tonen zijn dat. Uh, wie zijn dat, uh, Thomas? De Stromaai. Oh Stromaai natuurlijk. Ja, ja. Dat, die maakt wel heel goede muziek. Daar ben ik wel een met je eens. Ze staan ook uh, volgens mij op uh, Noordzee Jazz Festival. en toe. dacht ik. Nou ja, goed geen. Idee. Dat mag <laughs> verder niet uit. Dat mag verder niet uit. We gaan beginnen met het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. voor deze speciale uitzending op Koningsdag. Uh, buiten, uh, ja, wordt het uh, toch iets drukker uh, bij de kramen, want. Uh,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 Ja, Hans, goedemiddag. Ja, goeiemiddag. Uh, ik, ik, ik sta hier naast uh, Jan Willem van de Bout. En nou ja. uh, Jan, ja, uh, ja, Jan Willem is, is, uh, is tegenwoordig niet zomaar een Zandvoort, maar een Zandvoort met een linkje. in. Ja. afgelopen donderdag. Een BZ uh, geworden, hè? Ja, ja, en die heeft, ja. Die, ja zeker. En uh, die heeft hij onder andere gekregen voor zijn uh, lange verdiende als vrijwilliger bij de KNRM. Dus daar hebben ze extra feest, want ze bestaan dit jaar 200 jaar.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 Ja, niet alleen met elkaar erin, hè? want alles zal voor hebben verenigingen hebben ja, Eigenlijk bij alle verenigingen. Ja, ja, ja. Gelukkig bij de brandweer zijn, we zijn er weer. Voor dat is mooi, alle vrijwilligers. Ik vind dat ook eigenlijk, uh, dat is het mooie van Zandvoort. Sommige mensen die dienen uh, uh, aantal vrijwilligersclubs, maar die zorgen tillen Zandvoort wel naar een hoog niveau. Dat is helemaal waar. Ja. En uh, ja. Daarmee uh, ja, wil ik het even overgeven nee, nee, nee. aan jullie in de studio. Helemaal uh, goed. Ik... Uh, we hebben nog een andere uh, uh, uh, lintjesdrager, een nieuwe. Dat weet je hè. Uh, Jacques, ja, Overpelt Ik weet niet of je die, die nog straks voor de microfoon kan krijgen. Nou, maar... die, die heb ik, uh, die heb ik. Ja, daar is die. Daar, hij staat al. Okay. Oh, hij staat om het te weg. wachten oh, je Hebben we je... daar nog even tijd voor? Ja, heel even snel. Ja? ja?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 door grote investeerders. En Zandenvoerder loopt natuurlijk al wat langer. Ik denk ook wel bekend uh, bij de mensen hoe dat uh, dossier ja. een beetje gaat. Hè. Eigenlijk worden die mensen daar gewoon van een camping uh, afgegooid. Ja. Met uh, heel veel geld. Um, en mogen daar niet meer staan binnenkort. Uh, en de gemeente Zandvoort heeft nu uh, ook weer wethouder Martijn Hendricks. Zij krijgt het zeg maar wel op zijn bordje met moeilijke ja. dossiers. Nog even in een bijzin. Uh, maar die ziet eigenlijk...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 ...te zeggen wat ze daar verder aan uh, willen gaan doen. Ja. Want er komen weer rechtszaken aan. Dat kan haast niet anders. Uh, nog één dingetje over monumentenstatus. Er is ja. ook iets over... En, uh... en nog één dingetje over ja. Sandervoerden. Um, uh, waar het vaak gaat over in de gemeenteraad... ...is een zogeheten b onderzoek. Dat ja. gaat in het kort over integriteit. En ja. dat soort dingen. Daar doet de gemeente in principe nooit uitspraken over. Uh -huh. Omdat dat natuurlijk gewoon... ...ja, is in principe ja, geheime informatie. Ja. Dat ja. soort dingen. Of het überhaupt wel...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 Um, um, alleen wat wel opvalt is dat... Ik vond het een beetje uit de lucht komen vallen, zeg uh -huh. maar. Je, je hoorde eigenlijk... Je, je hoorde nooit iets over. Mm -hmm. Of dat het een probleem is. Of nee, dat, nee, dat er een discussie dat is waar. over is. over Dat er een gebouw, een monument is of niet. Ja, dus ja, dat ja, ja, viel ja, ja. me op. Uh, uiteindelijk is dat voorstel ook ingetrokken. Uh -huh. um, uh, want net, net als trouwens op het...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 Uh, we gaan er uh, volgende maand, uit volgende maand, weer praten over een, en een commissievergadering en een gemeenteraadsvergadering. Die in mei worden gehouden. En, uh, hartstikke bedankt voor je inbreng en ik ben, wens je nog een hele fijne dag. Ja, dankjewel. Wat ga, Hans. Wat ga je allemaal doen? Ga je ik leuke ga dingen even doen? een nog? rondje door Ja, een rondje maken. lopen gezellig. Even uh, gezellig. kijken wat er allemaal te doen Zo is. Zo is. Dus is dat. Hartstikke of goed. Als we vrijwilligers dankjewel. nodig hebben. <laughs> ja, je weet het niet hè. We gaan muziek ja. draaien. Dankjewel, uh, Jelmer.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 En die stopte nu na 31 jaar, 30, 31, 32 jaar. Ja, ja. ja. jaar. Goeiedag, zeg. Mijn broer zat er 11 jaar in, dus ik loop. Ja, inderdaad, ja. Met, ja, ja. die zat er 11 jaar al in. Nu ja, zullen ja, ja, dus jullie hebben het ja. samen uh... bijna een half eel volgen. Na een half eel. Is overdreven, ja. Hè? Van wie heb jij broer het overgenomen? Klopt, heeft hij Van Frans van dus, Dus. Nee, nee, nee? ik stond toen leeg. Hij stond al leeg? Ze zochten een uitbater. Oh, want volgens mij is... Heel veel uh... mensen hebben er kort even in gezeten, dachten allemaal dat je... Mijn ja, broer ik deed als bijbaantje. Frans van Durst het langere tijd gedaan al, ja. daarvoor. Vleeshouders. vleeshouder uh, ja. Ja. Ja, ja, ja. Over okay. de appie van de molen zijn vaderpunt ja. als dependance erbij gehad. Ja, inderdaad, ja. ja. ja, ja, uh, ja heel veel stokman. Ja, stokman nog inderdaad, ah, ja. Ja, ja. En, en uh, nou ja, goed, uh, jij nam het over van je broer. Ja, maar, begin je je door de sport al beginnen.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 Oh natuurlijk, ja. Dat is, dat en die zat er nog al in, ja. ik kwam er al toe, zat vleesavond er nog in. <coughs> ja, vleesavond. En dan ja, weer ja, van ja. de molen klopt. er ook nog in gezeten. Ja, klopt toen. ja. ja.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 Een ander uh, met je dan een schilder. Ja, dan ja, ja. kwam ook met mijn vrouw toen net een goede baan kreeg, waar ik van kan leven? Of okay, ja. van de klok kun je niet leven? Nee, kun je niet leven. Maar het is wel heel leuk. Tuurlijk het is het uh, heel leuk. Uh, ja. Ja. Het is totaal van ja. uitvaart tot bruiloft en alles ertussen. Ja, je hebt alles gedaan hè, eigenlijk. Ja. Ja, ja. Ja. Want je hebt heel veel verenigingen gehad: verenigingen, rommelmarkten, ja. uh, uitvaarten, uh, uh, kinderkarnaval. En, Ousvezen. Ousvezen. ja, En uh, Hildring natuurlijk. Hildring de Vurf ja. uh, Eigenlijk gebeurde er heel veel. Ja, maar, wel een centrum. Maar je kon er niet je geld verdienen zeg maar nee op het laatste beetje 1500 in de maand zo'n ja, beetje ja, ja dat, ja, dat zie ik ook niet echt. Op. als je uren gaat tellen dan uh... ja dat kan ik me voorstellen maar ja. dat wil ja. je ook niet doen het is leuk werk ja ja je, ja. Hebt, je hebt 30 jaar ruim 30 jaar gewoon ja, ja, ja. leuk met werk plezier gaan. gedaan ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja alleen je op een gegeven moment ja. dacht je ja hoor, dat wordt steeds zwaarder ja ja ja die dan ja, uh, hoe oud je bent maar hoe oud ben je nu 39 <laughs> 39 oh Doe. Hoe je dat? Dat was een, uh... ja, daar komt omdat hij zijn leeftijd weg? verkeerd zegt. Ja. Ik wist niet als je jokt dat er een alarm afging. Oké. Okay. Nou, we, we hebben het niet 41, goed. ik had een beetje eraf. Ge... Ja, maar je hebt nog heel, eigenlijk een heel leven voor je, Theo, toch? Ja, dat is wel de bedoeling, want ja. ik heb er geen zin om te wachten. Ik denk helemaal nee, dat niet begrijp ik kan. ja. Nee, nee. Maar wat ga je nu doen? Ik heb een campertje op pad, af en toe. En, uh, en ja, genieten lekker. van het leven. Ja, het moet eraf, hè? En het is er nou, dat moet dus ook. Dat is met de klok wel, ja. het is hol of stilstaan. Zo zomers doe natuurlijk heel veel vrije tijd. Maar ja, ja, je ja, hebt ja, ook heel ja. vaak dat je zeven dagen in de week ja. van ochtends tot s'nachts doorgaat. Ja, ja. Best zelfs de hele nachten doorgaan. Ja, ja, toch wel? Ja, moet omzetten. Als de heel ring was geweest en uh, tot drie uur s'nachts vroeger, dan uh, moest je alles weer ombouwen voor de rommelmarkt. Ja. ja. En dan was ik net klaar en om zeven uur stonden de eerste al even op mijn de deur en op zo'n kraampje mocht. Uh, <laughs> En jij, jij kent het van twee kanten je kent het van en achter de bor ja. en door Hildering ja, ja. en de Furies. En de hè? wat heb je gedaan de ja, Hedis, de oh Hedis? de hedische ja heb je dat uh, ja, ja zeg ja. maar uh, ja, ja. heb je ook nog gedaan hè? Ja, ja. dus je kent het van, van twee kanten eigenlijk van alle kanten ja, ja. van alles daar gedaan ja, van, van, van de ga tot uh, nou noem het maar op ja alles en uh, ja. wat vond je het leukste daar Optreden zelf, of? Uh? Nou, ik was niet zo... Uh, Gewoon niet, vreemd. dat hij bij Anneke zat, vond hij het leukst. Ja. <laughs> Sorry, <laughs> ja. Het leukste is eigenlijk, het klinkt misschien vreemd, te gaat erover. Ja? Ja, want dan hoor je precies allemaal wat mensen ervan vinden. Ja, inderdaad. ja, ja, ja. Als we weggaan, dan hoor je precies... Uh, ja, dat was allemaal niks. Ofwel. Ofwel, uh, of natuurlijk. Ja, ja, ja, Geweldige ja. voorstelling, ja, ja, ja, ja, ja tuurlijk. Ja, maar je kon niet optreden en er gewoon een robbe doen. Dat is een beetje lastig. Nee, maar dat heb ik ook nooit gedaan. Nee, nee, nee, nee. Maar... Ik heb ik het, was... het wel gevraagd? Ik denk, dan hoef ik hem niet te betalen. Ja, ja. <laughs> nee, ja. het, het was over het een of het ander. Natuurlijk. Ja. Nee, dat begrijp ik nee, nee, ja. Nee, nee, nee. Nou, jij, jij was befaand om je bitterballen, hè, heb ik begrepen? <laughs> ja, die waren gratis, hè? waren gratis? Ja, ja, die, ja, die deden gratis uit. Hè. Hoeveel heb je er ongeveer in het gegooid? Die vraag had ik moeten voorbereiden. Heb je dat uh, bijgehouden? Nee, nee, nee, nee, <laughs> nee. nee. Maar dan moeten er duizenden, misschien wel uh, ja, het, uh, tienduizenden. 10.000 denk wezen. ik. Uh, ja, ja, he? Dat is gekomen. Mijn broer kocht vroeger wel porties bitterballen. <kluisteren> ja. Maar het keukentje zat helemaal achterin. Ja. Dus op het moment als iemand bij mij een portie bestelde, dacht ik: vergat, de kamer zijn een kwartier vragen hoe het ermee was. Ze waren ze zwart, alles in <laughs> vet. Ja. Ik denk, dat gaat het niet worden, Ik nee. ben ik uh, zelf wat in de tijd dat het was gaan uitdelen, om de mensen vast te houden. Ja, inderdaad. Dat is een ja. bitterballetje denkt, ja, maar ook een wijntje een drankje. Ja, ja, klopt. Ja. met een voorstelling, ja, als mensen alleen maar kijken en ze gebruiken niks, heb ik daar natuurlijk niet nee, zoveel aan. Nee, nee, nee. Maar jij, jij hebt nooit eraan gedacht om het wat uit te breiden met lunches of dingen of... Jawel, ik heb ook buffetten, hè? Ja, buffet heb je natuurlijk gedaan, ja, maar... Uh, eten, maar ook, Ja, maar ook voor mensen die langskomen, fietsen... Nee, nee, nee, nee niet voor uh, aan komen, nee, aanlopers, nee, nee, nee, nee. Ja, dat was toen nee. hier inderdaad? Dat kan ook want je bent maar één zaal met mij. En als ja. ik er ben, is hij afgehuurd. Ja. Dus daar zitten mensen ook niet op andere vreemde mensen te wachten. Nee, dat is ook wel waar. Je dus hebt natuurlijk dus ook al uh, vaak, het de klavias in de bar ja. zeg maar Hildering.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 Ja, de elektra is helemaal op, ja? de, je zou door de bar heen. Is dat nooit in de tussentijd een keer nooit. Nee, nee, nee, nee nooit. Nou, een paar kleine dingen. Theo van Koningsbrug heeft uh, wel uh, goede dingen gedaan. Okay. Die de wc's toen vernieuwd, hmm. het plafond eruit gehaald Er uh, zijn wel wat kleine dingetjes gedaan, maar verder heb ik de krocht altijd uh, een soort uh, weeskindje ja, ja, geweest. Ja, ja, ja. Jij merkte het maar, ook wel, ja, achter de politie, waarschijnlijk? Nooit veranderd. Ik, er is nee. nooit wat gedaan, nooit. Nee, nee. Nee, nee. Maar uh, ja, dat, dat is toch ja. lastig natuurlijk. Ja, het was eigenlijk tussen ons heel droevig natuurlijk. Dat mm. het, nooit, uh, het kon eigenlijk niet. Je het water Ja, doe maar rustig. Oh, nee. Dat was het interview, hij valt op. Ja. Ja. <laughs> gaat goed? Ja, dat gaat goed. Als het goed is... Uh... Uh, kunnen we ondertussen misschien even naar Sandra gaan, want die heb ik ook aan de lijn inmiddels. Ja, prima. Sandra, Sandra, Sandra. goedemiddag. Goedemiddag. Ik sta hier op het uh, Louis-Davidplein. Ik vind ik ook de voortland van huizen En ik sta hier naast Thibault, hier een uh, hoekenmarktstraatje heet. Uh, samen met, uh, met zijn vrienden. Uh, heb je wat vandaan? Uh, ja, wat... Uh, heb ja, maar... ja. Ja ja, Sandra, Sandra, ja we verstaan je heel slecht. Ik weet niet hoe dat komt, maar uh, heb je de microfoon dichtbij zo niet?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 Ja, Hildering, in het begin. Oh, he? he? begin Oratoriumcorps he? heb je nog gehad, Musical <coughs> in, uh, ja. de Klaviyas Club, heel Operetten natuurlijk? Operetten heb ik heel kort, daar ik we één keer ja, meegemaakt. De WURF. Oh ja, de WURF ja. Oh, de natuurlijk ook. Ja, ja, ja, ja. de VVE's, uh, vergaderingen. Ja. ja, die zitten nu eigenlijk allemaal een beetje hier ook hè? In de, in de, in de uh, in blauwe de, de, tram. En in de hekken. Huisje, Korsloren, daar ja, gaat ja, een ook aantal ook, uh, heen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Okay. Waren verenigingen kaartverenigingen ja, zo waarschijnlijk? Ja. Uh, ja volgens mij de seniorenvereniging gaat ook naar de Hik ja. en de Bridge Club. Ja, ja, ja, ja. Volgens mij naar de Hik. Ik heb ergens gelezen dat de DJ heb je Chester nog een keer opgetreden Ja, nog voor, ja. Voor was, 600 man. Toen hij nog geen ja, ik heb 600 man binnen gehad. Ja, uh, ik ging het om 11 uur s'avonds regen in de zaal Nu staat ja, ja. het <laughs> goed. Hoe kwam dat dan? we dachten we dat die mensen? Die, die, de, de dansen? Het was uh, één, één massa. Want je zat allemaal tegen elkaar. En wat, ja. Dat zou eigenlijk ook niet meer kunnen in deze tijd. Nee. Levensgevaarlijk. Maar... Toen de tijd tot Volendam ging het goed. Ja, maar uh, dat wordt echt de, de, de, de, de DJ die later bekend werd. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, van Teck ook toch? Jo van Hek heb ik ook in de kop oh, Maar ja? niet bij mij hoor, dat was uh, oh. een van zijn eerste voorstellingen. Ja, uh, oh ja, ja. Ook iets met twaalf man toen. Wat <laughs> van de hele familie. Ja, want jij, jij organiseerde zelf ook nog dingen, hè? Met de Furies. De uh, Furies, nou ja, goed. Ier Ierse band, ja, wil dat, dat regel... willen toch nog terugkomen in Salford, dan oh, ja? gaan ze de kerk proberen uh, oh, leuk. in november. Ja, ja. Ja, de kerk wordt natuurlijk belangrijker, hè? Uh, uh, maar het is nog niet bekend. Jij zit niet meer bij Hildering, maar waar, waar zou Hilderin nou hebben? Ja, ik kan, kan helemaal nergens zijn, naar mijn beste weten. Ja, nou ja, het, zou ook he? in de kerk kunnen. Dat je moet alleen ja, Galm een beetje tegen gaan. Het is een gedoe, je weet net ze met opbouwen ja, ja. en afbreken. Ja. Dat, dat doe ik niet meer. Mateo kregen nee, dat, ze, <laughs> jij, doet, jij doet het niet meer. Nee. Uh, nee, maar in de kroeg kregen ze een week de tijd om een record te bouwen. Ja, ja, ja, normaal moet je binnenkomen en neerzetten. Maar kun je zetstukken nee. gebruiken. Klopt, klopt. Ja, ja, dat is natuurlijk ja, dat, uh, dat, dat, uh, lastiger. Nee, dat klopt inderdaad. Maar zit uh, zit trouwens nog bij, heel Rien? Nee, nee. Helemaal nee, niet meer. Ja, dan niet meer. Nee, nee, nee. Je, je kon altijd wel aardig toneel spelen. Ja. Nog? Toch? Nog. Nog steeds, hè? Ja, ja. Jij het normale leven ook bedoel je? Nee, ik, nou, ik ben al een tijd tijdwegbeelden. Ja. Ja? Ja, ja? ja, ja. Want? Ja, god. Op een gegeven moment heb je dat. Het is een verplichting. verplichting ja, ja, mee, mee, ja. Mee. dat ja. moet je ook al, elke keer komen. Ja, dat is ja. ook zo. Ja. ja, we hebben het over verplichting, maar dat voelde jij op het laatst ook een beetje. Dat steeds die die die, die, die, die, dat moeten. Ja, zeg maar, dat, is, en dat heb je daarom lekker niet meer. Dat is wel heel erg. Nee, dat is wel lekker, hè? Ja, ja. Dus je gaat een beetje met, met je Kimper een beetje op pad. En, ja. uh, en ben je nog verder iets van plan uh, langere nee. tijd weg ofzo? Of, uh... Nee, maar vrouw moet nog werken, hè? Die is voor ja. komsten, dus okay, uh, dat, ja. dat kan niet, dat, uh... dat kan helemaal niet. Nee. Nee, nee. Maar je gaat uh, vrijwilligerswerk bijvoorbeeld? Of? Nee. Nee, ook niet. Nee. Ik ga je helemaal niks doen. Nee. Ik ga genieten van het leven. <laughs> zo is dat. Zo is dat. Nee, dat doe je... je hoeft niet te bellen, niet te vragen, niet te roepen, ik kom niet. doe je heel goed. neem eens maar meneer meneers voor. He, ben? Hey, <laughs> onze onze mede-presentator, Ben komt weer. Dag Ben. Ik moest even verschijnen. Zo. Oh. <laughs> laat even 36 medailles zien. Je lijkt wel een ja. Russische officier die dan... Uh... Ja, dat doe je ook. Hij <laughs> had ook nog een keer één kant meer. Nee, We hadden het er net al even over, Theo, dat uh, uh, een van de leukste dingen...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 Nee, maar voor mijn gevoel was het altijd uh, spannend of er wel kinderen kwamen of niet. Ja, maar die, die kwamen eigenlijk ja, uitkant, wel. Ja, maar goed, voordat ze er zijn. Kijk, 40 kinderen vind je in die zaal niet terug, hè? Nee, dat is waar. Het dus dus was een stijve nek van het eerste half uur om te kijken naar de ja? Uh, ja, ja. En opeens was het vol en gezellig ja, heel leuk. Ja. en leuk. Maar ja, ook daar waren we drie dagen mee bezig. Ja, ja. ja dat uh, ja, ja, ja. Ja. ja, om die zaal te die Ik ja, weet niet hoeveel honderd ballonnen die altijd... Vijf, zes honderd ballonnen was niks. Ja, en confetti... Ach, ja. want daarna moet je ook weer schoonmaken natuurlijk. Ja, daarna moet je wel opgeruimd worden, weer, ja. Ja, ja. Ja, maar jij mocht de ballonnen doorprikken hoor nee. Ja, ook. ook. Nou, en dan deden die kinderen vaak wel zelf, hè. Na ja. afloop van de kindercarnaval mochten die kinderen vaak zelf die ballonnen meenemen. Ja, oh ja, ja, ja. Ja, ja. ja ze hebben wel een En dan En dankzij Martin Faber bijvoorbeeld, hè? die sponsorde ja, altijd. Martin, uh, ja, Martin Faber van Hotel Faber, ja. die heeft lange die heeft die een tijd heel een lange sponsor. toch tegen of niet? Nou, ik weet niet of je doorgaat, ik ben gestopt. dus Ja, ja. ja. Nee, maar tot, tot, tot het laatste, tot laatste moment was je Jij werd in 2018 ook nog uh, uh, in de bloemen gezet door de uh, Koninklijke Horeca Nederland, omdat ik toen ik 25, 25 jaar, jaar ja. lid was. Oh, weet je dat? Ja, ik heb, ik heb me voorbereid. He, oké oké okay, hey, okay, hey. ja. Je hebt daar geen, geen lintje voor gekregen? Nee, nee, nee, nee, maar, nee, nee, nee oh, ik hou ook niet van lintjes. Je houdt niet van lintjes? Nee. <laughs> maar... Mm, Oké, okay, uh, je, je had nu ook Cuban Letter Music had je. Uh... Ja, ja, de laatste keer. En, uh, Die gaan ook door in de kerk. He, de... <coughs> ja, voor de volgende maand zelfs nog een concert. Het genootschap had je natuurlijk ook. Ja, het genootschap genootschaps ja, antwoord. Maar, maar... Vroeger heel erg druk. We ja, he? zijn begonnen met de biemen in de bar erbij te zetten omdat we de mensen niet meer kwijt konden. Maar de laatste jaren ook niet meer. Uh... Nee, maar er zijn maar ook wel eens af en toe avonden bij dat het meer op schoolles leek als op... Uh... Ja, ja, ja, inderdaad, ja, ja, ja. Dat is wel jammer. Nee, dat is wel jammer, inderdaad. Oké, okay, nou, ik uh, vond het heel leuk om even met jullie gesproken te hebben. Uh, zeg jij van, nou, dit wil ik nog even kwijt? Wat denk jij eigenlijk, hè? Dat is prima, dat is prima geweest. Ja, iedereen hartstikke bedankt die al die jaren uh, ja, bij me geweest zijn. Ja, hebben ja. ja, met veel plezier gedaan. En hopen ja. dat het een heel leuk theater wordt. Dat ja. het, als het allemaal dat doorgaat, hoop, ja. wordt het echt een heel leuk theater. Ja, dat geloof ik. Heb jij die nieuwe tekeningen?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 Maar ook de ruimte, de kleedkamer achter me, bijvoorbeeld is heel klein, die wordt nu veel groter. Ja. Ik heb gevraagd voor een douche erin als je echt uh, gedanst hebt oh, of gesport dat hebt, dingen, ja. dat je ja. kan afspinken met een douche. Ja. Ja. Uh, een wordt weliswaar geen officieel balkon, want het kostte veel, maar dat te veel. De... We hebben ooit de opening van het nieuwe raadhuis gehad in de krocht. Dan ja. nou, is een heel balkon erin gebouwd voor 80 ja. man en dan krijg je dus op het toneel, uh -huh. is zo anders, dat is zo leuk. Ja, leuk. Het toneel wordt groter ook. Wordt groter? Ja, okay. het toneel wordt iets groter. Dus dat, dat soort dingen. Er komt een etage bovenop met nog een extra klein zaaltje waar je... Oh, wat goed. Oh, ja. Aan de voorkant? Ja. Oh, aan de voorkant. Dus als je de, de, de schoolmusicals heb je dat ook allemaal ja, gehad. Ja, Daar zou je bijvoorbeeld de jongens boven kunnen laten omkleden ja. en de meisjes achter ja, in, in de... Ja. En heb jij gehoord uh, hoe lang het ongeveer duurt? Een jaar of zo? Ik weet niet of... eens of ze gelijk gaan beginnen. Nee. De bedoeling was 6 ja. tot 8 maanden, maar... Ja, want ik was van de week heel even bij jullie. Dan waren jullie lampjes er aan het afhalen, geloof ik. Ja, ja. Maar uh, jullie wisten helemaal niet wanneer nee. ze gaan beginnen, zeg maar. Nee. Er hoeven zelfs al een aannemer gevonden. Ja, ze we zijn wel bezig hoor, maar ja, ze zijn geschrokken van de prijs inmiddels. Hè. Het wordt allemaal ja, weer duurder. Dat begrijp ik ja. Aan alle ja, kanten hebben ze 50 ja. jaar niks eraan gedaan. Waarom? dat vind ik ook. Dat dus ik gegeven. vind er mogen ze ook wel wat doen. Ja, ja. Wilde jij nog wat zeggen, Henk? Ja, ik hoop dat het wel laagdrempelig blijft. Dat het wel voor iedereen. Toegankelijk blijkt. Ook om er een voorstelling te geven. Zo ja, is het. betaalbaar. <kliek> mooie laatste woorden, hè? Anders heb je een mooie gebouw waar niemand komt. Nee, dat bedoel, ik, dat bedoel ik. Dat je er niet een prachtig gebouw is. zit. Dat alleen ja. voor de. En val uppercase? jij nu in een zwart gat of niet? Oh. Nee, ik val niet in een zwart gat. Hij de wordt een feestel. nieuwe beheerder, heb ik gehoord. Maar dat is eigenlijk ja, gerucht hoor. Ja, goed, ja. ja. Maar dus, ik, presteer, ik. Ja, dankjewel. Ja. Laten we daar maar mee afsluiten. Dus de koffieprijzen blijven goedkoper. Ja, Hartstikke bedankt, man. Dan hebben okay, jullie een hele prettige dag. Hè? Ja, dankjewel. Hoi. I'm mean, alone, oh, yeah. I'll replay this moment for months, alone in my head, waiting for it to come. I wrote all your lines in the script in my mind, and I hope that you follow it for once. I imagine myself inside in a room with platinum and gold eyes, dancing, catching eye, you'd be mesmerized. Oh. Find the corner, there. Your hands in my head Finally, we're here. So why? Saying you got gotta fly, need an early night. No, don't go yet. Don't go yet. Don't go yet. Don't go yet. Don't go yet. Don't go yet. Don't go yet. What you leaving for? When my night is yours, just a little more. For a little drama And I bet I bet that you think That you know But you don't Baby come to mama Oh yeah. I get what I want When I want And I get it How I want wanna. And I want you Baby Just a little more, don't go, yeah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 Uh, jij, we hadden het in even over, want we hadden het natuurlijk over de klocht net. En, maar jij maakte zorgen over de, de schoolmusical. Ja. Zijn jullie er allemaal begonnen met oefenen, of niet? Nee, nog niet. We nou. gaan het uh, misschien na de meivakantie doen. Oké, okay, nou, en, maar dan moet je wel ergens uh, kunnen laten zien. En ja. dat, is, dat, dat gebeurde eigenlijk altijd in de krocht, hè? Ja, zeker. En uh, nou, jij, jij, jij maakt je zorgen waar het nu, uh, nu moet. Ja. Hebben jullie daar een school over, of niet? Ja, maar... Aan het begin nog wel, maar nu niet echt meer. In welke school uh, zit je? Oranje Nassau school. Oranje -Nassau. En de gymzaal gymzaal zo, waar dat dan ja, komt? Ja, die is, die is een beetje klein voor uh, de musical. Ja, dus ja. dat is me, misschien echt een noodoptie. Oké, okay. nou, nou, ik weet dat uh, Oranje Nassau school ook helemaal verbouwd gaat worden. Dus, uh, ja. Er ook wel een grotere gymzaal komen. Ja? Ja, misschien meerdere voorstellingen geven. Ja, meerdere voorstellingen zou ja, kunnen. Maar een hele ja, week hebben nou. jullie dat. Ja. Hey, maar Tubel, jij, jij staat hier op de markt. Ja. Heb je al wat verkocht? Ja, zeker. Zeg eens wat. Uh, Wii-spelletjes, Nintendo Switch-spelletjes oh, en uh, kleine autootjes van die. Uh, hoe heet dat nou? Uh, van, ja, van die autootjes. Die okay. kleine ja, autootjes. Ja, oh, dat goed zeg. Dus jij bent een rijk man. <laughs>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 Ik denk dat je voor het zak geld. We zijn nog een paar weken verder met je. Ja, ja duurde het duurde nog even. Ja. Hoeveel ben jaar nog... ben je, Eh, uh, Elf. Elf jaar, wat goed, man. Is er bij jou nog te onderhandelen over de prijs? Of staat het bij je echt vaste prijzen? Ja, ik heb wel een paar keer echt moeten onderhandelen, ja. Oké. Okay. Maar had je echt uh, oude Dinky Toys en zo, of zo? Nee, uh, van, uh, ja, van die oude Wiespelletjes. Oh, Oké, okay. nee, maar die, omdat je het over die autootjes had. Die hele oude autootjes van, van van Dinky Toys.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 Maar ik denk het wel. Anders kun je altijd vrijwilliger worden, weet je. Ja. Misschien kun je dat wel doen. Bij de alle kleintjes, nou, je bent al je dus uh, ja. kan makkelijk volgen mij. En wat heb je nog verder gezien, met Sandra, op de markt? Uh, heb je ze allemaal wel gekocht of niet? Nee, gelukkig niet. Ik, ik had hier eigenlijk ook moeten staan met een kraampje om dingen te verkopen. Maar zoals gezegd, uh, ja, belde jij mij. Ja, het gaat van dus een dat, uh, Ik heb een zeemermin gezien. Ik een, heb een wat, een, een zeemermin? Een hele mannelijke oh, ja. zeemermin gezien. Een, een, mannelijke ja. Zeemermin. Ja. een mannelijke zeemermin? Een mannelijke in een heel mooi, mooi pakje. Van nou, met, met, je, je, heb jij hem ook gezien? Je begint, ja. helemaal, je ja. je, je begint ja. helemaal te glimmen. Ja ja, ja, ja, ja. En uh, die, uh, die kon je nat gooien met sponsen. Dus het uh, oh. was helpt de zeemermin het water in.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 ja, opbrengst naar de zenuwmint zelf ging. of naar een goed doel. Maar het zag er in ieder geval heel geestig uit. Wat grappig. Die hadden echt hun best gedaan. Ja, dat zal wel wat twijfelen. Uh... Ja, mensen zijn blij dat het droog is hè, nu, denk ik. Ja, dat denk ik. ook. Is het, het ook droog is? Het, uh, het is droog. Ja, wij zitten binnen. Het, uh, je... het uh, grijs en grauw. En dat, ja, je je, je, en je weet wat ze dan met, uh, met mensen met hun portemonnee doen. Hè. Die blijven dicht. Ja, ja. vaak wel. Ja, behalve voor de warme chocolademelk verkopen. Ja, en de, en de wiespelletjes van en, en de wiespelletjes. Ja, ja, ja, dat, ja, ja. Dat, uh, die gaan wel. Speel je daar zelf niet meer mee? Uh, nee, ik uh, had hem wie, maar ja, die is kapot? Ja, kapot gaan. Ik had hem echt, echt heel lang wel. Oh, Oké. Okay. Nou, zit je nou in groep 6? Acht. acht. Acht, bedoel ik hè? <laughs> Weet je wel naar welke school je gaat of niet? Uh, ja, mijn vierde plek, Cornert. Cornert. Oh, je vierde plek. Ja. Wat was je eerste plek dan? ACL. ACL. Dan ben je uitgeloot. Ja. En je tweede? De Kennemer Lyceum. Sancta. En je derde stank ja. ja. Dat dacht ik al. <laughs> Ja, maar het Cornertje is ook het toch even leuk toch? Ja, corner is een mooie schoonman. Ja. beetje groot. En een maar. vriend van mij gaat er ook wel in, dus oh, dat is dat wel is fijn. Wel leuk, ja. wel leuk. Hij fietst ook niet, ja. Hè? Ja, dat is best wel makkelijk te fietsen. Ja, ik. volgens mij ook. Dat is niet zo heel ver. Nee. Heb je er zin in? Nou, eerst nog lekker vakantie, hè? Tot, uh, ja, gelukkig wel. Nou, eerst die musical.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 uh, ja, ik kom, kom er even niet op. Maar daar speelde de burgemeester ook in mee. Dat is soort... Oh ja, ja gaat... de, bent, misschien ga ik wel even kijken. Ja, ik ga wel even kijken. Dat, denk ik ik ga eerst mij... nog even een tompoesje eten bij de ouders. Dat ja. uh, oranje tompoesje. wij nou, hebben er hier net in. Het was lekker hè, Tom? Ja, dat was goed hoor. Oh, zijn jullie hier een beetje moeilijk uh, aan te vallen, maar het was wel, ja. uh, was wel heerlijk. Ja. Uh, ik ja. heb wel eens de truc gehoord, je moet het uh, dakje eraf halen en dat uh, eronder schuiven. Ja. En dan met een... Ja, ja ken jij die, ja. Timo? Dat zag oh. ik Jaap net ook doen, maar ja. dat ging niet helemaal goed. Nee, ging goed, ook niet helemaal goed, nee. Nee, dat, het, het blijft een onding, zo'n Tom Poes. Heerlijk, maar uh, niet te moet hanteren. Je, moet je gewoon een uh, YouTube-filmpje maken hoe je, ja. hoe je nou Tom tompoes gaat aanvallen, toch? Ja, dat is wel grappig, ja. nee. ja, grappig. Heb jij er al een op of niet? Uh, nee, nog niet. Oké. Okay. Ja. Nou, ze hebben hier heerlijk, hoor. Van uh, leeg. Die zijn heel erg goed. Ja. ja. Uh, nou, we komen bijna aan het einde van, de, van, de, van de, mm. ons uh, programma Goedemorgen Zong, denk ik. Hoe laat is het nu, uh, Thomas? Uh, het is 11.53.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 En wellicht zien we elkaar daar. Sandra, dat, uh, Oh ja, van Kessel Live is er uh, oh, ja. vanmiddag. Ja, dat is wel een leuke band. En uh, ook de burgemeester gaat meespelen op zijn bas. dus dat is ook wel weer gezellig. Ik hoop dat het droog is en uh, dat er een beetje, beetje zon bij komt. En dan gaan we heel voorzichtig een, een oranje scoren, denk ik zo. Toch? Doen. Uh, Thomas, uh, hartstikke bedankt voor je voor je komst. Jij ook Hans? Uh, ja, het was een tijdje geleden dat je er was. Ja. Uh, je hebt nog helemaal <laughs> niks verleerd. Nee. Ah, je bent er gelukkig weer. Helemaal top. Bedankt en uh, uh, alle luisteraars bedankt voor het uh, luisteren. En we wensen jullie allemaal nog een hele fijne Koning... koning zeg ik wou bijna zeggen Koninginnedag. Koningsdag. En, uh, nou ja, dan uh, ook namens Sandra en uh, Thomas. Uh, bedankt voor het luisteren en tot ziens. Maar jij was niet alleen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 Het radiostation dat bij jou past. Met muziek kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze, ZFM. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single tear drop falling free.